De melfort woorden een hoorspelserie in zes delen, geschreven door Rodney Wingfield. Vertaling Loes Moraal. Vandaag het derde deel. Zaterdagmiddag half vier. Farnum zat al een half uur in het ziekenhuis op de eerste rij... om de autopsie van Thomas Crisp in levende lijven mee te maken. Zijn invitatie om hem te vergezellen had ik afgewezen... Voor hij wegging had hij uitdrukkelijk gezegd dat er wat betreft de zelfmoord van Emily Dickinson... en het ongeval van Thomas Crisp officieel geen verdachte omstandigheden waren. Hallo. Wat doe jij in naam hier, toch? Ik dacht dat je geen dienst had. Heb ik ook niet. Wat is er dan aan de hand? Wel is van een ventgoot die Farnum heet. Nee. Dan weet je niet hoe gelukkig je bent. Carter en ik werken al vanaf gisteravond voor een Speciale dienst. Pech voor je. Bedankt voor je medeleven en blijf met je vingers van mijn sigaret af, ja? En ga maar thee zetten. Ik moet dring een dringend telefoontje plegen. Oh, er is trouwens net voor je gebeld. Wie? Uh, een verpleegster. Stom, stom. Ik heb dan niet gebeld om te zeggen dat het niet door ging. Geen tijd gaat. Was zij gewoon gerust? Oh ja. Wat zijn ze? <laughs> nou, ik ben christelijk opgevoed. Ik kan het niet herhalen. Maar het kwam erop neer en dan laat ik de lelijke woorden weg... Dat je naar de hel kan lopen. Oh, bedankt. Graag gedaan. Verdomde Farnham, allemaal zijn schuld. Hoe goed ik aan hem denk. Verkeersdienst? Wees dus een nuttel. Ik heb dringend gegevens nodig over een verkeersongeluk dat een paar dagen geleden heeft plaatsgevonden. Alle bijzonderheden graag. Hm? Ja, uh, een dominee. Dominee Percy Kilburn. Omvergereden door een auto op Heten Road. Ja, ja, dood. Nee, dat kan niet tot morgen wachten. Ik moet het vandaag hebben. En ik weet dat het zaterdag is. En dat jullie met weinig mensen zitten. Laat je het even brengen. Bedankt. Zo, Nato. Hoe gaat het met die rapporten? Nog één woord, inspecteur. Zo. Alsjeblieft. Dankjewel. Met wie belde jij net? Verkeersdienst. Hm. Lijkt prachtig wel of we met een mysterieuze internationale moordenaarsbende te doen hebben... Die oude dominee die van zijn fiets gereden is, weet u nog wel? Ja. Nou, Farnum wil dat ik het dossier over dat ongeluk uitpluis. voor het geval er een luchtje aan zit. Een verkeersongeluk. Hij is tenminste zorgvuldig. Kun je niet van iedereen zeggen? Ik dank ja. u. Is er iemand van de recherche? Jazeker. Natuurlijk is er iemand van de recherche. Jordan. Overdicht, jasje. Ja. Verkeersdienst komt straks een dossier voor ons brengen. We zitten erop te wachten. Oké. Okay. Hé, hey, wie is die schoonheid? Je hebt weer geluk vandaag, Nuttel. Ze moet jou hebben. Dit is een van onze regisseurs. Hij zal u verder helpen. Uh, loopt u maar even mee, juffrouw. Uh, hoe is u nou? Uh, Jane. Jane Driscoll. Inspecteur, dit is juffrouw Driscoll. Ach, komt u verder, juffrouw Driscoll. u zitten. Wat nou, kan ik voor u doen? Kom mijn vader George Albert Driscoll als vermist opgeven. Adres? Lacey Street 32 Melfort. Je noteert dat toch wel, hè, Nathal? Oh, eh, uh, uh, yes, zeker, inspecteur. Juist. Yes. Uh, vertelt u me eerst eens precies wat er gebeurd is, juffrouw Driscoll. Nou, ik woon niet meer thuis. Ik had met mijn vader afgesproken dat ik dit weekend bij hem zou komen... Mijn moeder is vorig jaar overleden en mijn vader woont alleen. Nou, vanmorgen ben ik in mijn auto gestapt en een uur geleden was ik hier. Maar mijn vader is niet thuis. En van de buren hoorde ik dat ze hem gisteravond voor het laatst gezien hebben. Ja, bent u binnen geweest? Nee, ik, ik heb geen sleutel. Nee. En u weet zeker dat hij wist dat u kwam? Oh ja, we hadden ons er allebei erg op verheugd elkaar weer te zien. Mm -hmm. ja... Tja, het lijkt mij best dat we een van de deuren forceren. Misschien is hij ziek geworden en uh, niet in staat uit bed te komen. Een ogenblikje, inspecteur. De... Driscoll, dat is toch die zaak van gisteravond? Ach, ach vertoor Ja, het, uh, het spijt me, juffrouw Driscoll. Er is hier vandaag ook zoveel gebeurd dat uw naam even niet zei. Maar wij weten waar uw vader is. Oh, gelukkig. Het is gelukkig niet ernstig. Hij uh, heeft een ongeluk gehad. Een ongeluk? Hij ligt in het ziekenhuis. Uh, uh, wat? Gisteravond is hij neergeslagen en beroofd. Hij is in bewusteloze toestand opgenomen. Oh, nee. Nee, nogmaals, nogmaals, het is niet ernstig. Vanmorgen hebben we ook even met hem gesproken. Hij was een beetje suffig, want uh, ze had hem een stevige pijnstiller gegeven. Oh, nou, ik moet meteen naar hem toe. Ja, hij ligt in het stadsziekenhuis, afdeling C. Weet u hoe u daar moet komen? Uh, ja, ja, daar ben ik vanochtend langs. Geroen. Prima, uh, als er moeilijkheden zijn, laat u het ons dan maar even weten. Uh, dat doe ik, uh, dank u wel. Oh, neemt u me niet kwalijk. Uh, ga uw kant. Is het niet geweldig? Ja hoor, Nato. Uh, Jordan, is uh, Billy Garboot al boven water? Nou, voor zover ik weet niet, inspecteur. Ik zou er ook niet van wakker liggen als hij nooit meer boven water kwam. Ik denk dat Debbie er anders over denkt. Ja, dat zal wel. Maar af en toe staat hij er wel mooi bont en blauw. Weet ik, weet ik. Maar de liefde, Jordan, daar kun je geen hoogte van krijgen. Ik zou het zeer op prijs stellen, heer, als ik me op mijn werk zou kunnen concentreren. <laughs> er is zoals altijd haast bij, dat dacht ik. <laughs> Zo, klaar. Alsjeblieft. Leg me op mijn bureau, ik zal straks wel even doorlezen. Ja. Het spijt me dat ik weer moet storen, maar er is iemand van de verkeersdienst aan de balie voor jou, net op. Zo, dat is snel. En er is telefoon op lijn 1 voor u, inspecteur. Identificatiedienst. Oh. Dank u wel. Ha, Carter. Nou, het bloedonderzoek van Emily Dickinson. Wat heb je gevonden? Zo. Goed. Uh, Hou me verder op de hoogte en stuur me een schriftelijk rapport over wat je te dusver gedaan hebt. Nee, nee, nee. Mondeling is niet voldoende. We laten de touwtjes niet vieren omdat het zaterdag is, hè? de klier. Inspecteur, heeft dat te maken met dat geheime gedoe met Varnum? Als dat zo zou zijn, kan ik er niet over praten, jongen. Ja, dat begrijp ik zelfs. Mooi. Nou, Kari. Ja, hoor. ga even door, jongen. Eh uh, Nettel. Net Eerste resultaten van het bloedonderzoek van de oude dame... ...sporen van een tot nu toe niet geïdentificeerd verdovend middel. Dus dat spuitje kan de doodsoorzaak zijn. Hmm. Nou, dan kan onze zelfmoordtheorie de vuilnisbak in. Zou kunnen, maar officieel heet het zelfmoord. Dat goed, ook, okay, maar... oh, dat is niet van meneer Farnum. Maar Farnum, wie denkt u wel dat hij eerst Die kan ons toch niet voorschrijven wat moord of zelfmoord is. Orde van de hoofdinspecteur... ...alles doen wat Farnum ons opdraagt zonder vragen te stellen. Dus als jij met de hoofdinspecteur in de klins wilt... ...alsjeblieft... ...je kunt mijn telefoon gebruiken. Eh, uh, nou... ...nee, dank u... Inspecteur, hoe vindt u die Jane Driscoll? Hm? Oh, wel aardig, wel aardig. Hm. Het is een schoonheid. Vraag maar of ze de vader al gevonden heeft. Hallo, hallo, is hier iemand? Waar ziet ze toch? Want het spijt me dat ik u moest laten wachten. Er liepen een paar vreemde herrieschoppers door de gang. Ik moest even naar buiten werken. Ik ben Jane Driscoll. Ik zou mijn vader graag willen zien. Oh, dus u bent zijn dochter. Wat fijn, hij vraagt steeds naar u. Komt u maar even mee. Ja, hij is nog wat suffig, maar het gaat goed met hem. Oh, gelukkig. Hier is het. Meneer Brint, kom. Hé? Het bed is leeg. En dat begrijp ik niet. Hij is niet in staat alleen zijn bed uit te komen. Zijn kleren zijn ook weg. Mijn god. Wat kan er met hem gebeurd zijn? Hij kan niet ver weg zijn... Wacht u hier maar even. Ik, ik ga hem met een paar collega's zoeken. Er staat nog iets verdachts in dat verkeersdossier? Nee, zo te zien is de oude dominee zonder hulp van de Russen de eeuwigheid ingefietst. Nee, ja. eh, Normaal ongeluk. Verklaringen van getuigen, verklaringen van de bestuurder. Oh, wacht eens even. Wat is er? Nadat ze de bestuurder hadden laten gaan, bleek dat de auto gestolen was... en dat hij een valse naam en een vals adres had opgegeven. even. Hey, zeer. Uh, neem jij even. Politie in Melkvoort, Ressie Ja, zuster. Hm, wij hebben haar naar het toerstudie. Misschien toalte hij over het ziekenhuis. Erheen. Ja, ik begrijp het. Ja, goed, we komen eraan. Ho, ho, ho. Wie komen eraan? Dat was het ziekenhuis. Jane Driscoll was daar om haar vader te bezoeken... maar hij is spoorloos verdwenen en zijn kleren zijn ook weg. Dan heeft hij zichzelf ontslagen. Dat is geen voor Nou, dus. De zuster zegt dat hij geestelijk en lichamelijk niet in staat is om zichzelf te ontslaan. Eén nacht in de open lucht zou fataal voor hem kunnen zijn. Ja, dan zitten we eraan nou vast. Jordan, meekomen. Fijn dat je gekomen bent, inspecteur. Wij doen ons best, hè? Ze zitten hier. Dank u. Heeft u hem al gevonden? Wij zoeken nog, Juffrouw Risco. Goh, maar wat kan hij dan zijn? Het is al donker. Straks gaat het sneeuwen. Hij, hij is niet in orde. Er kan van alles met hem gebeuren. Er gebeurt echt niets met hem. Twee van mijn mannen dus zoeken op dit moment het hele ziekenhuisterein. Nou, hier is hij ook niet. Hoeveel verdiepingen moeten we eigenlijk nog? Dit is de bovenste verdieping. Oh. En ik denk dat we hem gevonden hebben. Ja? Nou, er is hier in ieder geval iemand geweest. Het bed is beslapen. Hij zit achter dat scherm. Kijk maar. Ja. Kom, meneer Driscoll. Nee hè, niet jij weer. Hier, hier, hier kan ik geen kwaad doen. Hier, hier moet op me gelet. Ik heb gevaarlijke neigingen. Ik heb het wijk gewoon naast de kerk in brand gestoken. De duivel heeft me bevolen dat te doen. Kom maar mee meneer Ferris. Yes. Ja, in ik Dit verhaal maar, kunt u beter aan de inspecteur. Ja, maar geloof je me, me nou maar Ik heb het gedaan, inspecteur. Geloof me Inspecteur, inspecteur, u, u moet mij geloven. Inspecteur, ik heb ja, het gedaan. Ja, ja, ik... we hebben vandaag genoeg in ons hoofd. Hou op met die onzin, ja. Ik heb het wijkgebouw in de fik gestoken. Nee, nee, dat heb je niet, Ather. Jawel, inspecteur. Nee, wij weten wie dat gedaan heeft. We zoeken nu een oude man, ongeveer net zo groot als jij, met een verband om zijn hoofd. Die, die hebben ze meegenomen. Wie hebben ze meegenomen? Dat, ik, ik, ik, ik, ik heb ze gezien. Terroristen waren het. Ze duwden hem in een auto en reden weg ging een ritje met hem maken. En wij gaan straks met jou een ritje maken. Arthur Ferris leefde in zijn eigen droomwereld. Aardige vent, maar je kon geen woord geloven van wat hij zei. Maar soms, heel soms, sprak hij de waarheid. Nu vertelde hij ons de waarheid, maar we geloofden hem niet. We hadden waarschijnlijk Driscoll's leven kunnen redden. Het was een grote, grijze auto, inspecteur. Een, een mooie auto. Ze er erin. Ik, ik, ik moet achter slot en grendel. Ik, ik ben... Ik, ik ben een gevaar voor de samenleving. Ja, dank je, Dank je. We zullen het onderzoeken. Inspecteur Carter. Nu krijgen we dat ook weer. Uh, goedemiddag, uh, meneer Varnum. Ja, ze hebben me verteld waar ik u vinden kon. De lijkschouwing van ons badslachtoffer is net afgelopen. En wat is de doodsoorzaak? hangt helemaal van het bloedonderzoek af. We hebben een minuscuul gaatje gevonden dat veroorzaakt zou kunnen zijn... door een intraveneuze injectie. Al bericht over het bloedonderzoek van onze oude dame. Sporen van iets verdachts. We weten nog niet wat. Zeer interessant. Wanneer kan het lab beginnen met het bloedmonster van onze badgast? Maandagmorgen, direct. Nee, nee, nee, nee. nee. Ik wil dat het nu meteen gebeurt. <laughs> maar er is niemand meer op het lab. Het is zaterdag en al over vijven. Ik heb even mijn invloed aangewend. En een van de laboranten bood zich... Spontaan aan om dat klusje te klaren. Inspecteur. Oh. Ah, wie is die leuke jonge dame? Uh, mag ik u even voorstellen, dit is mevrouw Driscoll, dit is meneer Farnham. Hoe maakt u het? Uh, aangenaam, is er al nieuws? Uh, helaas niet. We hebben het gebouw en het terrein doorzocht, maar tot nu toe geen spoor. Helaas. Mag ik even weten waar dit over gaat? De vader van juffrouw Driscoll is patiënt hier. Hij is spoorloos verdwenen. En behoort het zoeken naar een weggelopen patiënt, ook tot uw werk? Wel als die patiënt gisteravond bewusteloos is geslagen en daarna beroofd. Aha, juist, ja. ja. Maar is het niet mogelijk dat hij zich hier zo goed voelde dat hij naar huis is gegaan? Ach, hij was totaal versuft. Ze hadden hem zware pijnstillers gegeven. En het personeel liet hem zomaar gaan? De afdeling was even onbemand. Ze waren druk bezig een schoppers naar buiten te werken. Mogelijk is hij hier toen van gegaan. En wat gaat u nu verder aan deze zaak doen? Ik zal surveillance vragen een oogje in het zaal te houden. Hij kan niet ver weg zijn. Hij zou natuurlijk gewoon thuis kunnen zitten. Ja, ja, alles kan. We zullen juffrouw Driscoll even naar het huis van de vader brengen. Dan zien we dat ook meteen. En mijn bloedmonster? We hebben maar één auto, meneer Farnum. We kunnen haar met mijn wagen naar huis brengen. Oh, ja, uitstekend. Ja. Jordan, uh, dit bloedmonster moet naar het lab... en breng uh, meneer Ferris even meteen naar het huis van zijn broer. En let erop dat hij ook inderdaad naar binnen gaat... Okay. Gaat u met mij mee, mevrouw Driscoll? Uh, nou, nee, ik ben met mijn eigen auto. Hij staat op de parkeerplaats. Mooi. Russische Nartel. Park... Gaat u mee met juffrouw Driscoll? Dan rijdt de inspecteur met mij mee. Oh. Oh. oh, graag. Zullen we er maar gaan? Ja, is goed. Heb ik tenminste één mens gelukkig gemaakt? Uh -huh. Mijn auto staat voor de hoofdingang, inspecteur. Volgens zojuist binnengekomen berichten is de Russische satelliet... die vorige week op zijn reis door het hilal uit de koers was geraakt... veilig neergekomen in Siberië. Dat is toch maar knappen. Ja. In Zweden gaat het zoeken naar de mysterieuze Russische onderzeeër die zich in een van de fjorden zou bevinden, onverminderd voort. Ja. En tot slot de weersverwachting tot morgenavond. Hevige sneeuwval in het hele land. Temperaturen rond het vriespunt. Sneeuw. Ja, ja. Laten we alles eens even op een rijtje zetten. De oude dame... Een gefingeerde zelfmoord. De man in het bad. Een gefingeerd ongeluk. Twee heel gewone mensen die alleen gemeen hadden dat ze naar dezelfde kerk gingen. Het wijkgebouw van die kerk wordt in brand gestoken door een Russisch agent... ...die daarna mijn computercentrum binnendringt. En dan wordt ook nog de oude dominee doodgereden door een automobilist... ...die een valse naam heeft opgegeven en in een gestolen auto reed... Interessant, niet? Tja. Heeft u die half verbrande foto bij? Uh, zeker, ik zal u straks geven. Mooi, ik leen hem een paar dagen. Ik moet erachter zien te komen waar die genomen is. Daar komt u nooit achter. De achtergrond is te onscherp. Ik heb de beschikking over zeer speciale apparatuur, inspecteur. Computervergrotingen. Dezelfde methode als ze gebruiken bij de Amerikaanse luchtvaartfotografie. Mevrouw Driscoll gaat hier parkeren. Dat moet het huis zijn. Hap, hebt u geen sleutel, jevrouw Driscoll? Nee, Ach, het heeft geen zin om te kloppen. Hij is hier niet. Misschien is hij meteen de bed gegaan. Maar hoe zou hij dan binnengekomen moeten zijn? Alles is gestolen. Zijn, zijn geld, zijn sleutels... Er zou een sleutel onder de mat kunnen liggen? Eens even kijken. Nee, ook niet. Mag ik even naar dat slot kijken? Ja, dat fijn, dank u. Ik las laatst in een stripboekje dat je een deur soms met een bankpasje over kunt krijgen. Misschien toch even de moeite waard om dat te proberen. Grote genade, dat gaat. Zag u dat? Bij de bank al niet goed voor is. Ja, maar de deur gaat nog niet open. Laat u mij maar even. Het slot is open, maar hij zit zo vast als een muur. Geef buur. je zaklantaris aan. Absoluut. Een bekende truc. De inbreker barricadeert de deur aan de binnenzijde... zodat hij niet verrast kan worden door de thuiskomende familie. Ik stuurde Nattel achterom om de achterdeur in de gaten te houden... voor het geval de ongenode gast nog binnen zou zijn... en zette juffrouw Driscoll voor alle zekerheid in de auto. Ik had net met de daar een raam ingeslagen... Inspecteur? Ja, Nattel? Als u wilt kunt u aan de achterkant binnenkomen. Ik zie net dat er boven een raam op staat. Oh, Dan komt hij nou pas mee. Houd dat raam in de gaten, Natel. Als er nog iemand in huis is, zou die daarvoor zo kunnen ontsnappen. Wij gaan aan deze kant naar binnen, begrepen? Begrepen, Oh nee, wat een bende! Ja. Alles is grondig doorzocht. Ik dacht dat inbrekers tegenwoordig systematisch te werk gingen. Het lijkt wel of ze met een bulldozer door het huis zijn gereden. Ja, bij sommige van onze klanten merk je nauwelijks dat ze er geweest zijn. En anderen schijnen genoeg in te scheppen de hele boel ondersteboven te gooien. Hoe smeriger, hoe beter. Ik denk dat u maag zich zo omdraai als ik u zou vertellen wat we soms aantreffen. Nou, vertel het dan alsjeblieft niet. We hebben een dame in ons gezelschap. En, um, rechercheur. Geen van de buren heeft iets gehoord of gezien. Ze zaten allemaal televisie te kijken. Ik denk dat ik eerst maar eens ga opruimen. Nee, nee, nee, niet doen, Joseph Frisco. Oh? Morgenochtend moet er hier zorgvuldig naar vingerafdrukken worden gezocht. Uh, heeft u al enig idee wat er wordt vermist? Nee, ik ben hier voor de eerste keer. Ja, mijn vader is pas verhuisd en ik weet niet wat hij uit het oude huis heeft meegenomen. Ach, zijn we de vaas gebroken. Die was van mijn moeder. Nathal, neem je me juffrouw Driscoll even mee naar de keuken? En ga eens zetten voor ons allemaal. Goed idee. Gaat u mee? Voor ja. ik het vergeten, inspecteur... Ja. Ik had graag dat u en Nuttel morgenochtend naar het computercentrum zouden komen. Ja, eigenlijk hebben we allebei geen dienstmorgen. Ach, dat komt dan heel goed uit. Zijn we er tenminste zeker van dat uw aandacht nergens anders door wordt opgeëist? Inderdaad. Fijn. Is dat ook weer geregeld, hè? Mm -hmm. Wat tocht het hier? Uh, ja, ik zal iets aan dat eraan moeten gaan doen. Uh, Juffer Briscoe. Weet u toevallig ook een, uh, waar ik een stuk hout of karton zou kunnen vinden om het raam dicht te maken? Nee, uh, misschien in de kelder. De kelder? Ik wist niet dat hier een kelder was. De kelderdeur zat onder de trap. We hadden er allemaal overheen gekeken. Steile stenen treden naar beneden. Ik deed het licht aan. En toen zag ik hem. Hij lag aan de trap met zijn gezicht op de stenen vloer. Barend in het bloed. Hij moest voorover van de trap zijn gevallen. Hij was met zijn hoofd op de stenen vloer geslagen. Iets gevonden, inspecteur? Ach nee, nee. Is hij dood? Ja, hij moet met zijn hoofd naar voren van de trap zijn gevallen. Afschuwelijk. Ik neem aan dat het, dat het Driscoll is. Moment, ik zal even zijn zakken nakijken sleutels. Ah, wat de vijf. Ja. Ja, het is Driscoll. Inspecteur, uh, wilt u het tegen beneden... Neerdaad... Nee, nee, nee, absoluut niet. Ik kom boven. Wil jij even kijken waar meneer Farnum uithangt? Oh, uh, ja. Uh, dit is uw kopje, inspecteur. Dank u wel. Zo. Als u me iets te vertellen heeft, zeg het dan maar. Ja. Ik heb slecht nieuws. Ja? Heel slecht nieuws. Mijn vader? Ja. Hij is dood. Oh, wat is er gebeurd? Ik heb hem in de kalder gevonden. Hij moet van de trap zijn gevallen. Ik heb het in de dokter opgeroepen. Ik wil daar hem toe. Nee, doe dat maar niet. Dat is goed. Nou, u maar eens flink aan. Moment, kom eens. Natal, dat zal de dokter zijn, doe jij even over. Dit begint nu toch wel op een hele slechte grap te lijken. Twee autopsies vandaag. En nou word ik verdomme weer geroepen voor een ongeval. Ik heb een huis vol met vierjaarsvisite. Goedenavond, dokter. Huh? Meneer Varnum. Ik had kunnen raden dat u hier achter zat. Oh, oh, oh, deze keer ben ik onschuldig. Ik ben alleen maar toeschouwer. Even kijken. Zo, zo. Een gebroken nek. Schilder is verbrijzeld. Wat denkt u dat er gebeurd is? Uh, er is hier ingebroken. Dus zouden we graag willen weten of hij zelf van de trap is gevallen... of dat iemand hem heeft geholpen. En uh, gisteravond is hij overvallen. Hij heeft een tik op zijn achterhoofd gehad met een bloedendoder. Het is misschien goed dat u dat weet. Ik vermoed dat hij bovenaan de trap... een klap op zijn achterhoofd heeft gehad. En toen bewusteloos naar beneden is gevallen. Hoe komt u tot deze diagnose? Nou, als ik bij bewustzijn was, er niet veel. Dan had hij toch... Instructief zijn handen uitgestoken, en dan zouden zijn handen dus beschadigd moeten zijn. En dat zijn ze niet. Bent u zeker van uw diagnose? Op dit moment kan ik alleen maar gissen, meneer Farnham. Zekerheid heb ik pas na de autopsie. En wanneer wilt u het rapport hebben? Zou vanavond, voor ik naar bed ga, vroeg genoeg zijn? Ik heb u al gezegd, dokter, dat ik deze zaak niet behandel. Hoe is de naam van het slachtoffer? Driscoll. George Albert Driscoll. Driscoll? Ja. Waar ken ik die naam van? Het is de onfortuidelijke patiënt die een paar uur geleden... ...uit het ziekenhuis de benen heeft genomen. Als dat waar is, dan zijn de wonderen de wereld nog niet uit, meneer Farnham. Deze man is al sinds gisteravond dood. Zo, heer. Hoe ver zijn we? Inspecteur, nou als er geen leven na de dood is... ...dan zitten we met een probleem. Ha. Hoe komt u erbij dat dit Driscoll is? Nou, ik heb zijn zakken aangekeken. Papieren van Frisco. Heeft iemand het lichaam geïdentificeerd? Nee. Ik wilde niet dat zijn dochter hem zo zou zien. Bovendien had ik dan zijn lichaam moeten omdraaien. Nou, laten wij dit kwijtje dan maar even klaren. zo, helpt u even. Ja, ja. Nou, toma, maar. Hij bijt niet. <laughs> zo. Oh, lieve hemel. U zult hem toch een beetje moeten schoonmaken... voordat we zijn dochter vragen naar beneden te komen. Dat is niet nodig. Dit is onze lokale crimineel, de vermiste echtgenoot van Debbie. Dit is Billy Carwood. U hebt geluisterd naar het derde deel van De Malford Moorden. Een hoorspelserie in zes afleveringen geschreven door Rodney Wingfield in de vertaling van Loes Moraal. De rolverdeling was als volgt. Inspecteur Carter, Hans Veerman. rechercheur Nuttel, Hans Karsenbarg. Agent Jordan, Peter Smits. Farnum Jerome Reehuis, Jane Driscoll, Margreet Blanken. Arthur Ferris, Cor Witsge. Een verpleegster, Teuntje de Klerk. Een dokter, Ab Abspoel. En de nieuwslezer Hans Simonis. Technische realisatie Léon Dubois en Tom Prudon. De regie had Hero Muller.